Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Egyptische militairen grijpen in op Tagrierplein. Onherstelbare breuk in raad van commissarissen Ajax. Staking openbaar vervoer leidt niet tot problemen. In Cairo hebben militairen een tentenkamp van betogers op het Tagrierplein vernield. Ook verjoegen ze de duizenden demonstranten op het plein. Daarbij werd traangas ingezet en geschoten met rubberkogels... waarna de militairen zich weer terugtrokken.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 De staking bij het openbaar vervoer in de drie grote steden... heeft nergens tot grote problemen geleid... zeggen de vervoersbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Omdat de acties ruim van tevoren waren aangekondigd... werden betrekkelijk weinig reizigers onaangenaam verrast. Bovendien is het de zoveelste actie... het wordt bijna een soort gewenning, zijn woordvoerder in Rotterdam. Tijdens een manifestatie bij het Centraal Station in Amsterdam... werd een stadsbus in tweeën gezaagd uit protest tegen de bezuinigingen... en de verplichte aanbesteding in het stadsvervoer...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 Gisteren kwam aan het licht dat er giftige stoffen op het riool waren geloosd. Vermoedelijk door een bedrijf dat vlooienbanden maakt. Omdat die stoffen schadelijk zijn voor de bacteriën in de zuiveringsinstallatie... werd een gemaal een tijdje stilgelegd. Daardoor dreigt het riool in Raalte over te lopen. Al het vervuilde water is met tankwagens weggebracht. Tegen het bedrijf is aangifte gedaan. In de Nieuwe meer in Amsterdam is gestopt met zoeken naar een vermiste duiker. Sinds half twee vanmiddag...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 Nader onderzoek moet uitwijzen of ze onder de wet wapens en munitie vallen. De politie zegt dat het om een uit de hand gelopen hobby gaat... en dat het merendeel van de wapens in het huis in Brummen niet meer werkte. De Nederlandse achtervolgingsploeg Schaatsen... heeft op de wereldbekerwedstrijden in Rusland de gouden medaille veroverd. Sven Kramer, Jan Blokhuizen en Wouter Oldeheuvel... waren aanmerkelijk sneller dan de ploegen uit Amerika en Duitsland... die tweede en derde werden. Stefan Groothuis won de duizend meter. Gisteren was hij al de snelste op de 1500 meter.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 Temperatuur morgenmiddag 3 tot 10 graden. ANWB verkeersinformatie. De waarschuwing in het hele land, behalve in het oosten, komt dichte tot zeer dichte mist voor. Zeer dichte mist is minder zicht dan 50 meter en dan doet u uw mistlamp aan. Vanwege de mist zijn de meeste spitstroken uit voorzorg afgesloten nu en dat levert veel files op. Ik noem de langste. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Knopend Watergraafsmeer en Muiden 6 kilometer file. De andere kant op naar Amsterdam tussen Knopend Hoevenlaken en Eenbrugge 7 kilometer. A9 Alkbaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Velzen 4 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug 5 kilometer. A13 Rotterdam, Den Haag bij Delft-Zuid 3. En andere kant op richting Rotterdam... bij Afrit Berkel en Roderijs loopt het ook vast 5 kilometer. A50 Arnhem richting Apeldoorn... tussen Knopend Waterberg en Afrit Hoenderloo 4. En als laatste de A73 Maasbracht richting Nijmegen... tussen Nijmegen-Dukenburg en Knopend Eewijk 8 kilometer. Inmiddels weet ik welk merk medicijn goed werkt... en van welke bijwerkingen graag.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl. Winnen is leuker met de Vriendenloterij. 8 minuten over 5 laatste uur langs de lijn. We verlieten u bij Excelsior AZ-00, Rachnani Meijer. Daar is nog niks aan veranderd. 7,5 minuut voor de pauze. Eén keer AZ gevaarlijk geweest met een bal die met het hoofd werd neergelegd door Holmen. Wellenbloem kwam inlopen en van een meter of 5-6 afstand schoot hij. Maar die bal werd van de lijn gehaald door Smit. Een verdediger van Excelsior. Een vrije trap van Elm gezien. Wat minder gevaarlijk voorlangs. En een schot van Van Steensel twee minuten terug. Van dicht 20 meter afstand. Dik 20 meter. Maar ook die bal 2-3 meter naast de kruising in de mist. Het kan ook meer of minder zijn geweest. Maar ik denk dat het een meter of 3 was. 0-0 nog in Rotterdam. Het is geen fantastische wedstrijd, maar ja, die mist. was natuurlijk wel een belangrijke reden daarvoor. Verder zetten we dit uur alles op een rijtje. Wat er gebeurde bij de bijeenkomst van de ledenraad van Ajax. We Redden, hebben binnen... Redden we dat in een uurtje? Ja, moet lukken. Kort <laughs> samengevat. Uh, verder het binnenlandse en buitenlandse voetbal en wat betreft de andere sporten. We hebben Turne, Epke Zonderland, die zijn rentree maakt op de Meerkamp. En natuurlijk Judo de Grand Prix in Amsterdam. En we praten natuurlijk ook veel na over de wedstrijden die al geëindigd zijn, zoals Groningen VVV 2-1 Wildschut, uh, wildschut de VVV verrassend aan de leiding. Die leek even stand te houden, maar een rode kaart voor mij... na het onderuithalen van een Tegestland- en Zafzobbied en de daaropvolgende penalty benut door Bakuna... keerde de wedstrijd, Texera maakte 2-1. Maar toch, maar toch, VVV kreeg enorm veel kansen. Groningen won wel, maar het was een beetje met de hakken over de sloot. En die houtkamp in gesprek met de trainer van FC Groningen, Pieter Huistra. Hoe zeggen ze dat hier in Groningen? Net goud? Uh, zoiets, ja. Het is wel goud. Uh, drie punten is goud. Dus, uh, Maar volgens uh, mij betekent het niet goed? Nou, uh, kijk, uh, het hangt er maar van wat je niet goed vindt. Uh, we komen 1-0 achter en uiteindelijk winnen we met 2-1. Uh, thuis uh, willen we graag wat spektakel bieden. Uh, daar waren vandaag de juiste ingrediënten niet voor aanwezig. En uh, ja, dan moet je het soms ook op een iets minder mooie manier. Moet je toch die drie punten halen. Uh, nou, dat hebben we vandaag gedaan. Ik was hier bij de 6-0 tegen Feyenoord. Eh. Uh, Verwacht je dan misschien te veel van FC Groningen? Nou, maar Feyenoord is natuurlijk een andere tegenstander. Het is een andere wedstrijdverloop. Uh, dus elke wedstrijd, je kunt heel moeilijk in voetbalwedstrijden met elkaar vergelijken. Want uh, nu kom je meteen lachten. Tegen Feyenoord zei je hem na 20 minuten met 3-0 voor. Dus uh, dat, dat is ook voor een jonge ploeg die wij hebben, is dat gewoon een totaal andere. Uh, gevoel in zo'n wedstrijd. En, ja, uh, vandaag sta je met 1-0 achter. Je komt op een gegeven moment op 1-1 en je speelt tegen 10 man. Nou, dan gaat het erom, hoe speel je dat uit? Ik moet VVV daar een compliment in geven. Die deden dat uitstekend Die zakte heel ver in. Die speelde de eerste instantie met twee spitsen. Er was heel weinig ruimte voor ons om erdoor te komen. Nou, op het moment dat je dan te gehaast gaat spelen... dan leef je de bal in en dan loop je op een counter. En dat gebeurt een paar keer. Hè. En uh, ja, het is dus eigenlijk nog, nog, nog meer zaak om die ballen rond te spelen. Uh, de hoeken, goede voorzetten, goede restverdediging. Nou, dat was heel veel keren was dat wel aardig. Maar één of twee keer ook niet. En uh, het resultaat is eigenlijk dat je niet een hele spectaculaire wedstrijd speelt. Wat me dan opvalt, je komt twee 1 voor. Um, en dat laatste kwartier, 20 minuten, waar kwam die paniek vandaan? Ja, ik weet niet, dat heeft een beetje te maken met het feit dat het publiek graag wil dat je, dat je die, die derde maakt. Dat je daar vol voor gaat. Maar dat heeft ook te maken met de tegenstander die massaal rond de 16 hangt. En ja, heel erg gevaarlijk is op die ene diepe bal. En dat zag je eigenlijk twee keer gebeuren. en nou ja, Dan heb je vooral bij die tweede keer toch wel wat geluk dat hij hem op de paal schiet. En, ja, dan pak je toch drie hele belangrijke punten voor ons. Nog even terug naar die 1-1. Uh, je coach, je medecoach of je tegenstander is enorm boos op uh, scheidsrechter. Ze zegt dat hij bestolen is. Zou jij je ook bestolen voelen? Nou, ik heb het nog niet teruggekeken. Vanuit mijn uh, zitplaats, he, waarvan, vanuit mijn oogpunt, was het een penalty. Hij uh, kon hem vrij inschieten. en uh, De verdediger klapt erachter in, naar mijn gevoel. En, ja, dan is het een penalty. Maar dan moet ik het eerst terugkijken om te kijken of dat inderdaad zo was. 21 punten. Ik geloof samen met nog vier of vijf andere ploegen, waaronder Ajax. Dat moet toch wel een prettig gevoel nu zijn? Dat is een goed gevoel. Het is ook een goed gevoel dat je ook eens wat mindere wedstrijden toch nou gaat drie punten gaat pakken. We hebben ook in het begin van de competitie vooral heel veel wedstrijden heel goed gespeeld, maar eigenlijk niks gepakt. Dus in zo'n competitie dan, ja, dan kan het ook wat dat betreft dan een keer de andere kant opvallen. Dat was vandaag wat dat betreft onze kant op. Pieter Huistra naar de 2-1-overwinning van FC Groningen op VVV. De koploper AZ komt maar niet tot scoren op Woudestein. Ragnar Niemeyer. Een paar minuutjes nog, de 0-0 stand. Inderdaad, het was nog drie minuten om precies te zijn. En bovendien een strafschop, nee, een strafschop, een hoekschop voor Excelsior. En de bal voor de goal bij de eerste paal wordt daar weggehaald. En eh, zo te zien is AZ uit de problemen weg. Nieveld probeerde nog wel te koppen, maar eh, kreeg zijn hoofd niet goed aan tegen de bal... AZ voert het hoogste woord in deze wedstrijd, maar speelt zeker niet groot. En het is toch vervelend voor de Alkmaarders dat dit potje tegen de nummer laatst in omstandigheden wordt gespeeld zoals ze zijn. Namelijk in dikke mist. Dat is een wedstrijd toch in een heel ander perspectief. Normaal gesproken zeiden ze bij AZ afgelopen vrijdag ook op het perspraatje daar. Deze wedstrijd moeten wij gewoon winnen. Zo simpel is dat. Jan Verbeek zei het, Etienne Rijnen, de nieuwe rechtsback, hij zei het ook. Maar deze omstandigheden maken het niet eenvoudig voor de Alkmaarders die de bal hebben. Een meter of vijf over de middenlijn aan de linkerkant kant van het veld met Palsen die door niets of niemand wordt aangevallen. Dan het strafschopgebied maar een zin wil en zoekt naar rechts. Ja, dat is niet zijn meest uh, geweldige been. En er komt een rollertje wat wordt gepakt door de ruiter. Dat is de doelman van uh, Excelsior. Hij heeft niet heel veel te doen gehad. Met name het ene moment waarbij die bal, waarbij die bal van de lijn af uh, werd gehaald. Dat was Curieus Smit op het allerlaatste moment. Anders was het 1-0 geweest voor de ploeg van trainer Gertjan Verbeek. Dat is het nog niet. Het is 0-0. En kijken waar de bal is. Lastig te zien. Oh, er is een corner gegeven. Nou, dat had ik gemist. Dat heeft te maken met de mist. De bal komt voor de goal. Er wordt geschoten. Er is een scrimmage. En de bal nog altijd niet weg. En inmiddels weggetrapt. Niet te volgen. Maar opeens duikt die oranje bal op bij nou, zo ter hoogte van de middenlijn. Hebben we iets van een kans gezien. Geen flauw idee. Wie zijn voet of zijn hoofd er tegenaan probeerde te zetten. Maar in ieder geval mag de conclusie zijn dat het nog altijd 0-0 is in Rotterdam. Ik zie Wermbloom lopen. Nou, misschien had hij er iets mee te maken. Een minuut of anderhalf nog in Rotterdam. Excelsior AZ uit Alkmaar 0-0. We hebben er even op moeten wachten. De halve finales bij het judo. Theo Plasjaar met Nederlands inbreng. Met uh, Edith Bos in dit geval in de klasse tot 70 kilo in de partij die zij judoot tegen de Japanse Yoko Ono. Geen familie van hebben we ons laten informeren. Een volstrekt uh, onbekende Japanse die ineens uh, hier op die mat staat. En uh, ook tot die halve finale komt uh, 21 jaar oud de tweede van uh, Japan. En linksvoorstaand, dat zijn de gegevens die we van haar hebben. Bos ook uh, linksvoorstaand met minder dan een, een minuut te judo nog. Is er de voorsprong voor Bos, de Yoko in de beginfase gescoord door een armworp. En als Bos dit weet vast te houden, dan ligt de finale heel dicht binnen bereik. En gaan we haar later vanmiddag nog terugzien hier in Amsterdam. Dat toernooi voor de eerste keer hier georganiseerd in de sporthallen Zuid. Voor eigen publiek judo, en Edith Bos heeft daar wat moeite mee. Sinds het WK 2009 in Rotterdam waar het volledig misging, komt ze niet graag uit voor eigen publiek. Het is een soort mentale barrière waar ze nu doorheen moeten. Vandaag is het goed gegaan, want ze heeft goed gejudood tot nog toe, tot in deze halve finale, met minder dan 30 seconden nog. Nog steeds die voorsprong van een yuko op het bord voor Edith Bos, die nu de aanval van de Japanse, die een schouderworp probeert moet tegenhouden, en nu in een grondgevecht beland is, en dat is lekker. Zolang de scheidsrechter dat laat doorgaan, loopt die tijd door en er wordt geworsteld op de grond zonder dat het scores oplevert. Zes seconden nog. Nee, dat gaat helemaal goed aflopen voor Edith Bos. Twee seconden nog. En nu wordt er maar tegengegeven met nog één seconde te gaan. Nou, dat betekent dat die finale gewoon bereikt is voor Edith Bos. En die ene seconde die gaan we nu direct meemaken. En dan gaat het helemaal goed komen voor Bos. Die een fantastische seizoen aan het judo is. Met als hoogtepunt de zilveren medaille op het WK in Parijs. En hier voor het eigen publiek dus voor de eerste keer dat dit toernooi hier georganiseerd wordt. Zien we haar later vanmiddag terug in de finale. En later vanmiddag komt ook nog Henk Gol in actie... in de halve finale daar in Amsterdam. Inmiddels rust bij de wedstrijd tussen Excelsior en AZ. Nog altijd 0-0. We hebben nog een tennisberichtje. De eerste partij is gespeeld bij de ATP World Tour Finals in Londen. Roger Federer heeft daar in groep B gewonnen van Jo Wilfried Tsonga. Hij deed dat in drie sets. Dan gaan we weer naar het schaatsen. Stefan Groothuis was dus de grote man bij de wereldbekerwedstrijden. won ook de kilometer vandaag in en Binsk, Maar ook Kjeld Nuis deed het daar uitstekend met een tweede tijd op de kilometer. En dat ook nog eens in een persoonlijk record. Na de race spreekt Nuis met Bert Maandering. klapte je bijna elkaar toen je de tijd zag? Ja, dat was wel fantastisch. Gewoon uh, bij de eerste World Cup 1000 meter een PR rijden. hij uh, is bijna mooier dan het WK. Is dat zo? Ja, nou hier verlies je gewoon uh, van Stefan. Dat is iets minder. Uh... Nee, ik kan man... net zeggen wat winnen. Bedoel, ja, ja, winnen tuurlijk, zat er ook in, hè? Tuurlijk. Ja, ik, uh, De laatste ronde kwam ik er iets, uh, iets uit mijn hoek. Ik was echt, uh, ik ontplofte bijna. Die, uh, die binnenbocht na de kruising achter Shawnee was, uh, was echt. even aanpoten. Maar uh, uh, ik, hield, uh, ik hield stand tot het eind. Ik, was, uh, ik dacht, na de laatste binnenbocht komt hij vast om hem doorzetten, maar uh, ja, ik had hem. Ja, beetje zoals gisteren, groothuis op de 1500 tegen Davis, jij nu tegen Davis, ja. dat geeft ook nog wel een meerwaarde aan het gehele. Ja, je moet gewoon klappen uitdelen nu, je moet gewoon nu gelijk laten zien wie de wie snelste zijn. en Wij klappen nu met z'n tweetjes gewoon uh, strak in de 1-8 en dat, dat, nou ja, dat, dat straalt gewoon wat uit. En, uh, je moet gewoon zorgen dat ze bang van je worden. Ja, zijn ze bang denk je? Ja, denk wel. ik wel. denk als je hier uh, de concurrentie op meer dan een halve seconde zet... Dat ze wel, uh, zich wel achterhoog ja. denk wel. ik moet er wel eerlijk bij zeggen, er wordt hier uh, vrij goed gereden door de Nederlanders. En het valt mij ook op dat er dan ja, minder gereden wordt door, door buitenlanders. Op alle afstanden hoor. Ik bedoel, uh, Nesbitt ja. is een geweldige uitzondering. Ja, moet, je er ook zo naar, moet je er ook zo naar kijken of maakt het allemaal niet uit? Jullie zijn gewoon de beste. Nou, je moet altijd eventjes... Uh, ik denk dat het een beetje een vertekend beeld is. Want zij hebben natuurlijk ook uh, een grotere Jellac dan wij. Zij hebben 12 uur tijdsverschil en wij uh, 5. Ja, dat is altijd maar eventjes afwachten. En... Uh, wij moeten, straks naar, uh, wij moeten straks ook terug. En uh, dan zijn de rollen misschien weer omgedraaid. Maar voorlopig is dit een goed begin. Ja, volgende week weer? Volgende week zeker weer. Ja, nou, uh, ik vind dat jij wel een Rusland uh, liefhebber wordt uh, vanaf nu. Ah, ik vind Rusland mooi. Ik vind het helemaal fantastisch hier. <laughs> en dat alleen door die tijd en die uitslag? Ja, voorlopig wel even. Kjeld Nuis, ja, in gesprek met Bert Malerink. Um, iets heel anders. Van tevoren was het aangekondigd als de laatste ronde... in het conflict tussen Johan Cruijff en de andere commissarissen bij Ajax... Het conflict dat uit de hand liep toen Kruijf werd verrast... met het besluit dat Louis van Gaal directeur wordt in de Arena. Andere commissarissen moesten daarover vandaag tekst en uitleg geven... aan de ledenraad van Ajax. Johan Kruijf hoopte daar steun te vinden voor zijn filosofie. Maar de lange vergadering leverde uiteindelijk weinig concreets op. Daar kwam verslaggever Jeroen Stekelenburg achter... toen hij Johan Kruijf na de vergadering opving... samen met vele andere journalisten. Johan, Johan. Johan. Johan, je noemde het vooraf. Je zei, vooraf zei je uh, laatste ronde. Wat, ja. heeft, wat heeft die ronde gebracht? Uh, dat uh, dat, uh, dat uh, de RVC, wat we noemen. die, uh, die gaat zo niet, uh, sowieso niet door. Dus de club moet maar beslissen wat ze willen. Voelt het als een overwinning voor jou? Uh, dat is Zij is er zijn geen overwinnaars. Hij is al een hele tijd te verliezen. Hoe ging het? Wat, wat, wat is de sfeer? Was dat ijzig? Was dat twee kampen tegen elkaar? Ja, er zijn natuurlijk een heleboel uh, opmerkingen over de weer. Ik heb dat allemaal wel. Meningen, maar het gaat erom dat, uh, dat, uh, dat uh, de ledenraad weet. En dan moet je niet precies vragen hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar uh, wij, ik heb in ieder geval gezegd dat in deze samenwerking met de RFC ga ik niet door. Nee. Dus? En worden ze dan is dat weggestemd? Is, is dat dan... Ja, weet ik veel. De, de, de club zal moeten beslissen wat ze willen. Maar hoe komt de conclusie tot stand dat zij niet doorgaan de RFC? Zijn zij een soort van weggestemd? Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg, ik ga niet door met deze leden van de RVC. Want er zijn te veel dingen gebeurd die er niet bij vallen. Maar is er, nu een, is er nu een conclusie? Stop je er dan mee? Nou, nee, nee, nee, dat ligt aan de club. Dat ze zeggen, oké, okay, uh, jij gaat weg of je gaat allemaal weg. Uh, we zien wel wat er gebeurt. Maar is er nou een co conclusie te trekken uit vandaag? Nee, nee het is zelfs gebruikelijk. Uh, ik geloof dat er niet gestemd mag worden of zo. En het moet nu weer over twee weken of twee. Het... Ik weet het niet hoe dat gaat. Maar is dat onbevredigend? Maar wat nee, nee. is de stemming? Er is natuurlijk een stemming, er is natuurlijk een verhouding in die ledenraad. Hoe ligt die? Oh, dat weet ik niet. Hij moet, of zij moeten uh, onder elkaar uh, gaan overleggen wat ze, wat ze vinden het beste voor de club. Is. Maar kun, jij daarop, kun je daarmee leven? Met die conclusie? Nou, ik heb gezegd dat ik niet doorga in de raad van commissarissen. Zoals alles gelopen is. En hoe er met, uh, met, uh, met Bergkamp, uh, Jonk en alle experts is omgegaan. Voor mij onacceptabel voor wat er allemaal gezegd is. Dus, uh... In principe ben je dus nu weg uit de raad van commissarissen? Nee, nee, nee. nee Je luistert niet. Oh, sorry. Ik heb gezegd dat ik niet met hun doorga. Dus de club moet beslissen. Uh, gaan we er allemaal uit? Moet ik eruit? Gaan hun eruit? Ik weet niet hoe dat precies uh, in elkaar zit. Moeten eruit moeten? zij moet eruit moeten? Ik, ik, oh nee, dat, dat moet die club beslissen. Ik ga in ieder geval zo niet door. Maar is dit dan bevredigend? Want vooraf zei je van dit is de laatste ronde. Dus, laatste dus had je verwacht ronde, dat er wat zou komen? Ik dacht de laatste ronde was dat ze vandaag zouden uh, stemmen. Maar dan blijkt geloof ik juridisch gezien dat het niet mag of zo. Dus dan gaat weer uh, een week of tien dagen overheen of zo. Ja, wat, wat, nu? wat nu? Want ja, staan we er weer over een paar dagen? Ja, het is koud. <laughs> het is koud. Het is koud en er kwam dus geen stemming. Maar beide partijen mochten daar dus wel het woord doen vandaag... voor die ledenraad Johan Cruijff over zijn plannen en gedachten. En voorzitter van de Raad van Commissarissen, Steven ten Haven... vertelde het verhaal van de andere commissarissen. Nou, we hebben 4,5 uur ruim vergaderd. En uh, wij hebben zeg maar, in deze informatiebijeenkomst... Uh, hebben wij ons informatie uh, gegeven over uh, de afgelopen periode. In het bijzonder de laatste week en misschien wel heel in het bijzonder uh, de laatste week. En uh, ik denk dat uh, de leden aangaven dat ze...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 Hebben we hebben heel goed gekeken wat nu nodig is aan informatie, maar ook aan acties voor Ajax. En daar hebben we allebei ons perspectief op gegeven. En dat is goed gegaan. En de een die zegt dat wat, wat rustiger dan de ander. Hij wil, hij wil alles kunnen bepalen. Hè? Dat is het hele grote probleem. En hij wil niet meer met de andere vier. Hij wil zijn eigen zin doordrukken. Nou, ik denk dat uh, als je zegt van hij wil alles kunnen bepalen... Op technisch vlak wil dat... hij kunnen bepalen is, hoe het verder moet. Dan is dat de discussie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 En dan komen we er echt. Dan hebben we een hele mooie toekomst voor de boeg. Steven Tenhaven, voorzitter van de Raad van Commissarissen. We hebben niet kunnen zien hoe het er achter de schermen aan toe ging tussen de partijen. Commissaris Edgar Davids liet daar nog wel iets over los. Hij kreeg er de afgelopen dagen behoorlijk van langs van Johan Cruijff. En Davids deed vanmiddag een opmerkelijke beschuldiging in een interview met Joep Ik hoor, uh, Je hoort heel veel taal, uh, oorlogstaal. Kon jij nou leuk met Johan Cruijff echt praten? Als je zo'n zo bijeenkomst had van de Raad van Commissarissen. Nou, het ging meer om stellingen. En. Uh, ja, als ik begin, dan kom je niet, uh, niet zo makkelijk tussen. Maar. Uh, in de Raad van Commissaris proberen gewoon dingen heel zakelijk af te handelen. Dus. Uh, dat uh, was niet altijd even makkelijk. Steven Ten Haven zei disrespect. Vond het niet altijd leuk. Uh, zijn dat woorden die je ook gebruikt? Dat, dat er weinig respect bleek? Um, wat bedoel je? Ook? Nou, respect in de taal die, die jullie met z'n vijven hadden.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 Wat kun je erover kwijt. Nee. Niet dat er dan... maar Je hebt een meningsverschil hè? Bijvoorbeeld hè? met z'n vijven zit je aan tafel. En de rest is. is... Bestaat dat nog? De rest is blank en jij bent wat, wat donker, wordt er dan nog zo gezegd van. Ja, wat kun je erover kwijt? Hè? Nee, nee, ik ga daar niet. Uh... Ja. Die in. Dat nou, schrik er wel aan. Ja, ik ook. Erop, ja, naast deze beschuldiging leverde deze hele middag in Amsterdam niet echt veel op. De volgende ronde in de strijd is volgende week maandag. Dan komt de ledenraad van Ajax bij elkaar om een standpunt te bepalen. De volgende ronde, de tweede helft tussen Excelsior en AZ... die moet over een drie, viertal minuten beginnen. Maar, Ragnar Niemeijer... Ja, het levert vanmiddag allemaal niet zo volop... om nog maar even aan te sluiten bij die woorden. Want uh, ja, ik had in het verslag al duidelijk laten doorklinken... denk ik, dat het allemaal heel moeilijk te volgen is. Dat het bijna niet te zien was wat er op het veld gebeurde... en eigenlijk de enige juiste beslissing genomen door scheidsrechter... Kevin Blom ging meteen aan het einde van de eerste helft... met zijn twee assistenten in uh, overleg... met Nicky Siebert en met Patrick Langkamp... en uh, ja, kwam toch tot... De conclusie dat het uh, ja, onverantwoord was om verder te spelen. Simpelweg misschien omdat het voor het publiek, voor de televisiekijkers niet uh, te volgen was. Maar toch ook misschien met het oog op uh, blessures. Uh... ...tikken die de scheidsrechter niet goed kan beoordelen. Overtredingen die hij op de rand van strafschopgebied ...al of niet erover misschien wel niet goed kan beoordelen. En dan moet je simpelweg niet verder willen voetballen... Als je, ...ook al als je eenmaal begonnen bent. Dus er is drie kwartier gespeeld. Er is niet gescoord bij Excelsior AZ. En uh, Kevin Blom heeft laten weten dat er, wat er uh, voor de rest... ...met deze wedstrijd gebeurt in zijn geheel overspelen... ...of slechts een helft, wat misschien het meest logisch lijkt... ...dat dat is aan de KNVB. Dus daar gaan we op korte termijn meer over horen. Maar Excelsior en AZ krijgen uh, geen punten... Krijgen geen eindstand vandaag te zien na afloop van deze wedstrijd. Want het plas en bleef 0-0. Maar goed, er moeten ze dus nog in ieder geval, hoe dan ook, linksom of rechtsom, zeker nog 45 minuten worden gespeeld. Maar hoe dat dus verder gaat, dat weten we vast binnenkort van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna half zes, de hoofdpunten met Herman Vriend. In Cairo zijn honderden militairen en de politie bezig om het Tahrirplein schoon te vegen en een tentenkamp te ontmantelen. Volgens onbevestigde berichten zijn daarbij twee doden gevallen. Op het plein hadden zich vannacht duizenden demonstranten verzameld. Gisteren waren er ook al rellen op het plein, waarbij de Egyptische politie hard ingreep. Er viel toen een dode en er raakten meer dan 700 mensen gewond. De staking bij het openbaar vervoer in de drie grote steden heeft nergens tot grote problemen geleid, zeggen de vervoersbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Omdat de acties ruim van tevoren waren aangekondigd, werden betrekkelijk weinig reizigers onaangenaam verrast.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 Of er nog verder in de Nieuwe Meer wordt gezocht. Dat is over het belangrijkste nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hoeberg. Alleen aan de oostgrens is er geen mist. Maar in de rest van het land wel. En soms is het zicht daarbij ook minder dan 50 meter. En vannacht breidt de mist zich weer uit over het gehele land. en liggen de minima op zo'n 0 tot 3 graden. Morgen is de lage bewolking en de mist weer zeer hardnekkig op veel plaatsen. Alleen het zuidoosten maakt de meeste kans op zon. En dan wordt het daar een graad of 12 tegen 3 graden in gebieden waar het mistig is. En pas in de tweede helft van de week gaat het weerbeeld veranderen. Dan krijgen we een overgang naar wisselvalliger weer en af en toe wat regen anwb informatie Allereerst de waarschuwing natuurlijk. In het hele land, behalve in het zuidoosten, komt dichte tot zeer dichte mist voor. En vanwege die mist zijn de spitsstroken afgesloten. En dat levert nu bijna 75 kilometer in totaal op. Dat is uitzonderlijk hoog voor een zondagavond. Langs de files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden, 6 kilometer. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... staat tussen Barneveld en knooppunt Hoevelaken, 6 kilometer. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maarsbergen en Bunnik, 4. A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Nieuwebrug, 7 kilometer. 4 kilometer op de A13, Den Haag richting Rotterdam... tussen Delft en Afrit Berkel en Roderijs. Op de A27, Golkom richting Utrecht... staat bij Nieuwegein, 2 kilometer. A50, Arnhem richting Apeldoorn... tussen het Waterberg en Afrit Hoenderloo, 4 kilometer. En de laatste en de langste op de A73... Maasbracht richting Nijmegen... tussen Nijmegen, Dukenburg en het Ewijk 8 kilometer. laatste half uur sport van deze zondag. Geen live voetbal meer dus van de half vijf wedstrijd. Want u hoorde het net, de wedstrijd tussen Excelsior en AZ... is inmiddels gestaakt vanwege de mist. En het zicht is daar uh, ja, te, te weinig geworden voor uh, Carbieter Blom. Maar ook voor keepers en dergelijke. 0-0 en wordt die helemaal overgespeeld of wordt die afgespeeld? Niemand weet het nog. KVB gaat daarover beslissen. Wel straks nog uh, natuurlijk Henk Rol. Halve finale judo in Amsterdam live in dit half uurtje. En de overzichten. <tied> Esito della de un'altra molizione langs de lijn in Engels de Engelse Premier League. Eén wedstrijd vandaag, maar wel een mooie. Chelsea tegen Liverpool, met bij Liverpool Dirk Kuyt en Suarez in de basis. Om vijf uur begonnen, het staat daar na ruim een half uur spelen nog altijd 0-0. Gisteren won koploper Manchester City met 3-1 van concurrent Newcastle United. En Robin van Persie blonk weer eens uit bij Arsenal. Hij scoorde twee maal in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Norwich City... De hele Bundesliga, en daar ging het vooral dit weekend om die ene wedstrijd... die gisteren gespeeld werd tussen Bayern München. Thuis in München tegen Borussia Dortmund. Maar het werd 1-0 voor Dortmund, doelpunt van Götze. En bij Bayern maakte Arjen Robben weliswaar zijn rentrée. Verder was er op die 13e speeldag natuurlijk ook nog een opmerkelijk bericht... rond het duel tussen FC Köln en FC Mainz. Dat duel ging niet door omdat scheidsrechter Babak Rafati... eerder op de dag een zelfmoordpoging ondernam. Hij werd op tijd gevonden in zijn Kölns hotel... maar de Duitse voetbalwereld reageerde geschokt. In Spanje... Kwamen de grote clubs eveneens gisteren in een actie? Real Madrid haalde een zwaar bevochten overwinning op Valencia. Het werd 3-2. En met liefst 7 gele kaarten daar voor de ploeg van José Mourinho. FC Barcelona won simpel met 4-0 van Real Zaragoza. Ik zeg u overigens er even bij dat Liverpool de leiding heeft genomen in het duel met Chelsea. Het is daar zojuist 0-1 geworden. 1-0 komt voorboel. dus voor. We gaan naar de Italiaanse Serie A. Puntverlies voor drie ploegen in de top van de ranglijst. Gisteren speelden zowel Lazio Roma als AC Milan met 0-0 geleid. En vanmiddag verloor Udinese met 2-0 van Parma. Het verschil tussen koploper Juventus en achtervolger eh, laat Roma eens drie punten... want Juve won dus met 3-0 en loopt verder uit. Verder was nog een opmerkelijke prestatie van Cicena. De ploeg won voor het eerst dit seizoen. In de elfde wedstrijd werd Bologna met 1-0 verslagen. Cicena, dat in uitduels nog geen enkel doelpunt had gemaakt, blijft wel laatste. And it's magic. Voor de eerst sinds 2007 turnde Epke Zonderland weer een volledige meerkamp. Dat gebeurde in Veldhoven op het NK voor teams. De man die we vooral kennen van de rekstok legt zich sinds een maandje noodgedrongen toe op de meerkamp. Want na zo'n mislukte WK is dat de enige weg naar de Spelen. Deelname aan het Olympisch kwalificatietoernooi in januari. Een toernooi uitsluitend voor meerkampers. De wedstrijd in Veldhoven was vooral een testmoment. Even kijken hoe je ervoor staat. En Edwin Cornelissen vroeg Epke Zonderland naar zijn bevindingen. Ja, het was best een goed gevoel. Ja, het is, uh, ik was, uh, eigenlijk mijn doel was uh, gewoon uh, zonder fouten die uh, meer kwam doorkomen. Uh, ja, dat het qua uitvoering niet altijd even goed is, dat is dan niet zo erg. Maar als ik er maar doorheen kom, dan weet je meteen ook hoe het uh, conditioneel is. Want dat is gewoon uh, te vergelijken. En, uh, ja, op de uh, vloer was het echt inkomen. Mijn beentjes waren nog een beetje slappies, die moest nog even wakker worden. Maar uh, vervolgens uh, hebben we volties goed opgepakt. Ringen goed doorgekomen, alleen dan, ja, dat krachtelement is dan niet goed genoeg. Uh, sprong, hebben uh, een simpel sprongetje, maar ook uh, prima. En dan op het eindbrug en rek was het natuurlijk een uitdaging. Dat mag dan naar de meerkampen, dat is weer anders. Nou ja, daar kom ik dan ook uh, best goed doorheen. Uh, dus uh, ik ben heel tevreden. Ja. Je zei het, eens even kijken hoe ik er conditioneel voor sta. Hè? Kan je ja. ook conclusies trekken? Conditioneel is het nu al aardig. Ja, behoorlijk goed niveau eigenlijk. Want ja, ik kom gewoon mijn oefeningen door. Ik hoef er niet af te stappen omdat ik gewoon niet meer kan. Dat scheelt al een stuk. Uh, maar ja, je merkt wel uh, de onwennigheid. Uh, op brug en rek voelde ik allemaal goed aan. Het voelt die is ook al aardig. En aan de vloer dan zit ik een beetje voor mezelf, uh, een beetje, ja, voel het een beetje klungelig als ik daar op die vloer. Dus niet zo van nou hier ga ik even mijn ding doen. Maar uh, ja, wat gaat er gebeuren? En die instelling die, uh, die moet nog even veranderen. Dat komt gewoon door ja, als je meer oefeningen doet. Maar als ik kijk naar de, qua trainingen, dan, uh, ja, dan begon ik eigenlijk uh, het minst met mijn vloeroefening. De tweede training uh, was echt lekker. Ja, nu dan weer iets minder. Maar... Ik, ik, ik, ga, ik kom ze allemaal door en dat is zo belangrijk nu. Ik kan nu heb ik weer een maand om me voor te bereiden op het volgende test toernooi in Portugal. En dan nog een maandje naar het test-event, zeg maar, de tweede kwalificatie. Dus ik heb ja, een mooi programma zo voor de boeg. Ja. Nu is ook bekend geworden hoe de KNGU de route richting het test-event ziet. Wie er naartoe mogen en ook hoe het daarna moet. Het ja. lijkt jou eigenlijk op het lijf geschreven hè? om naar de Spelen te gaan. Ja, het is op dit moment uh, een stuk gunstiger dan ik uh, had gekund. Ik uh, ging in eerste instantie vanuit dat ik misschien wel de beste meekapper moest worden. Omdat uh, een stapje terug is uh, moeilijker dan een stapje omhoog. Het dus maar van het moeilijkste uit. En uh, nu blijkt dat ik uh, niet de beste meekapper moet zijn, maar gewoon moet voldoen aan de kwalificatie eisen. En dat is natuurlijk een stuk uh, makkelijker. En uh, ja, dat, uh, dat moet ook gewoon lukken als ik zo doorga. Precies, want uh, KNGU, gesteund door NOC en NSF, zegt van ja, uiteindelijk willen wij een medaillekandidaat in Londen op te spelen hebben. Dus dan kom je al snel bij jou terecht. Ja, kijk, in eerste in instantie werd het ook al snel gezegd van ja, dat gaan ze toch wel op die manier doen. Ja, ik wou het eerst, uh, eerst even afwachten, maar inderdaad, het lag uh, wel in de verwachting. Uh, ja, vorige keer met de Spelen had ik me ook gekwalificeerd. Maar moest ik ondanks die blessure me wel weer bewijzen in april. Uh, lukte het net. Maar als ik het niet had gehaald, dan was ik ook niet gegaan. En uh, met die mentaliteit wist ik dat ze uiteindelijk wel waarschijnlijk voor de grootste medaillekant zouden kiezen. Ja. Het kamp Wammers laat nog wat juridische onderzoeken. Of het allemaal wel klopt? Maak je je daar nog zorgen om? Nee, nee, ik denk... Uh, dat het uh, op zich wel gegronde uh, basis uh, de keuze is gemaakt voor deze regels. En uh, natuurlijk hebben ze het ook goed uh, laten nakijken. Dus uh, nee, ik ga er niet van uit. Ja. Uh, is het voor jou als sporter fijn dat je nu uiteindelijk weet waar je aan toe bent? Zeker. Ja, ik, uh, in het begin van mijn voorbereiding was het niet heel erg nodig nog. Dan moet je toch weer opbouwen. Alleen nu is het uh, heel belangrijk. En nu weet ik dus van oké, okay, uh, in Portugal uh, een, een testwedstrijdje om het totale programma te turnen en dan, uh, dan op naar, uh, naar januari en niet nog een, een wedstrijd ertussenin voor een eventuele kwalificatie. En dus dat, dat is wel belangrijk om uh, in je hoofd te weten. Ja. Dus kan je je volledig richten ook op dat test-event waar de Olympische kwalificatie moet plaatsvinden? Want ja, je moet er nog wel wat voor doen straks in Londen. Hè? Ja, nee ik ben, uh, ben er nog zeker niet. Uh, ik ben heel blij dat het inderdaad heel goed gaat, maar ik ben nog niet uh, zo ver dat ik ook met een gerust harte test-event in ga. Maar dat ik nu na een paar weken zo ver sta, dat geeft me natuurlijk wel een uh, goed gevoel. Goed gevoel voor Epke Zonderland. Is er ook een goed gevoel bij Henk Grol, Theo Plachard? Zeker, hij judode tegen de Israëliër Orsasson. Een uh, jonge gast, 21 jaar, nog nooit tegen elkaar gejudood. Uh, de man uh, die de hoop uh, moet zijn voor Israël, die het uh, heel moeilijk had, uh, Grol, tegen de Is Israëliër. Hij kreeg niet goed, goed vat op hem, een kop groter dan Grol. In de wedstrijd leek uh, zonder scores uit te draaien op een verlenging, op een golden score. Maar daar was ineens 16 seconden voor de tijd de, aanval, de goed ingezette aanval van Henk Grol, die goed was voor een uh, Wazari. een half punt. En met nog 16 seconden te judo heeft hij dat niet meer uit handen gegeven. Zodat Henk Grol een goed optreden vandaag hier voor eigen publiek bekroond met een finale plek. Hij is dus zeker van zilver inmiddels. 120 punten voor de wereldranglijst en 2000 dollar. Maar het kan allemaal nog mooier worden voor de Haremer. Als hij in de finale afrekent met de tegenstander die nog niet bekend is. Dat gaan we straks zien. Ook hem zien we dus vandaag later nog terug in de finale samen met Eden Bos. Hoopla, heet het uh, Sven Hammond Soul. Wie kent dat niet? Wat een goal! De erediffusie. Al Alle wedstrijden van dit weekend. En uh, voor we naar die wedstrijden gaan, de mededeling nog maar eens een keer... dat Excelsior AZ bij de 0-0 stand in de rust gestaakt is vanwege te dicht te mist. Vervolg wordt vervolgd via de KNVB. De wedstrijden die wel tot een einde kwamen. Vitesse Feyenoord eindigt in 0-4. Bij de rust stond het 0-3 door goals van Guidetti, Klaasie en opnieuw Guidetti. En na de rust Cizé met de 0-4. Een overtuigende overwinning dus van Feyenoord. En dat had de Rotterdamse ploeg ook wel nodig... na de moeizame afgelopen weken. Daarover trainen Ronald Koeman. Ik vind dat je altijd een wedstrijd in een seizoen... wat, wat, wat grotendeels cruciaal is. Uh, gezien de stand, gezien de concurrentie. Vitesse had drie punten meer...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 ja, van deze wedstrijd gewoon, gewoon doortrekken en uh, niet meer tegen zulke nederlaag oplopen. De van Manchester City gehuurde spits John Guidetti. Leek tot dusver alleen te kunnen scoren vanaf de penalty Daar kwam vandaag verandering in. Maar daar hecht de Zweed zelf weinig waarde aan. Nou, you know, 25 penalties in a season, I'll be happy, you know team Een echte teamspeler dus, waar het met Fijne op de laatste weken wat minder ging, was Vitesse juist bezig aan een goede reeks. Maar vandaag was de ploeg geen schim meer van het elftal van de laatste weken. Trainer John van der Brom. Dat baart me zorgen om, in dat opzicht, omdat uh, ja, het feit dat, dat niemand zijn normale niveau heeft gehaald.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 En weg was hij dus. FC Groningen, VVV 2-1, Rust 1-1-0, 1-wildschut... Bakuna uit een strafschop 1-1 en Texera 2-1. En VVV staat dus opnieuw met lege handen... en moest een groot deel van de wedstrijd ook nog met 10 man spelen. Dat gebeurde allemaal 1-0 voor, overtreding in het strafschopgebied... rode kaart voor verdediger mij en een penalty. En over die penalty en die rode kaart is VVV-trainer Glendeboek woedend. Hij voelt zich bestolen. Hij speelt gewoon eerste bal, dus ik zie het probleem niet. We zijn een ploeg die... Met elf mensen al top moet zijn om uh, op verplaatsing resultaten te halen. En als je dan uh, het eerste half uur ziet hoe goed dat wij spelen. En uh, ook op voorsprong staan. En je krijgt dan zo'n opdoffer te verwerken. Ja, dan moet ik de jongens feliciteren met de manier waarop dat ze het tweede heeft gespeeld hebben. En laat ons eerlijk zijn. Uh, eigenlijk moeten we nog een punt meenemen naar huis ook. Ja, maar dat was dus niet zo. Dat drie punten bleven in Groningen. En daarmee blijven de Groningers keurig meedraaien. Aan de bovenkant van de middenmoot. Dat geeft trainer Pieter Huistra... Een goed gevoel. Het is ook een goed gevoel dat je ook eens wat mindere wedstrijden... toch nou gaat uh, drie punten gaat pakken. We hebben ook in het begin van de competitie... vooral heel veel wedstrijden heel goed gespeeld... maar eigenlijk niks gepakt. Dus uh, in zo'n competitie dan, ja, dan kan het ook wat dat betreft... dan een keer de andere kant opvallen. Dat was vandaag uh, wat dat betreft onze kant op. In Den Haag eindigde ADO tegen FC Utrecht in 2-2. 0-1 Bovenberg, 1-1 Vicento. Toen was het rust. Daarna 2-1 Emmers en 2-2 de kogel had een penalty. De wedstrijd eindigde dus in een puntendeling. ADO-trainer Maurice Stijn had na afloop dubbele gevoelens over deze uitslag. We zijn veel van ver gekomen. Het aantal behoorlijke nederlagen gehad. En uh, vorige week ook tegen Dordrecht een, uh, een uitgeleider gehad. Dus uh, dan kom je ook heel snel achter. Ik vind dat de ploeg daarna wel zijn rug gerecht heeft. En uh, in ieder geval er alles aan heeft gedaan om de punten in huis te houden. Maar ik kan wel leven met 2-2. Hoewel ik denk dat, uh, ja, dat we iets meer mogelijk hebben, hebben gehad. Maar uh, ja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 Uh, ja dan baal ik dat ik volgende week er niet bij ben tegen Excelsior. Ja. En na dat mooie doelpunt leek het nog een mooi Haagskwartiertje te worden voor de ADO-supporters. Maar het werd juist een Utrechtskwartiertje. Daarover trainer Jan Wouters. Ja, ja, dat heeft ook te maken dat je op achterstand uh, komt en dat je moet. En uiteindelijk word je dan beloond. Uh, en dan uh, kan ik leven met, uh, met de 2-2. Ik uh, vond het wel prima. Uh, de verhouding van de wedstrijd was denk ik een gelijkspel. Ja, naar de wedstrijden van gisteren. Te beginnen met Heracles, Twente, Wisserof zette Twente op voorsprong. Ze leken de punten mee te nemen uit Almelo, maar Duarte in de slotminuut. 1-1. De graafschap PSV eindigde gisteren in 1-3, Matafs 0-1, Elhas Noei 1-1 en 1-2 en 1-3 Wijnaldum. Ajax en AC eindigden in 2-2. Sulemani en Boerichter leken Ajax in veilige haven te schieten... maar Kolk en Schilder, beide van ver, maakten dat het een puntendeling werd. Heerenveen RKC werd 1-1 door goals van Castellon voor RKC... en een wonderschone van Sibon voor Heerenveen. NEC Roda door henzelf allemaal toegegeven in een draak van een wedstrijd 1-2. Malki en Pluim voor Roda. Platje deed nog iets terug, maar Roda won. De stand: AZ koploper 31 punten uit 12 wedstrijden, want die wedstrijd van AZ vanmiddag tegen Excelsior is dus gestaakt. PSV heeft 28 punten uit 13 wedstrijden en Twente is derde met 26 punten uit 13 wedstrijden. En dan liefst vijf ploegen met 21 punten uit 13 wedstrijden: Ajax, Feyenoord, Heerenveen, Groningen en Vitesse. Onderaan: 15e NEC 13 punten uit 13 duels, 16e de Graafschap, 9 uit 13, 17e VVV 7 uit 13. En Hekkensluiter nog steeds Excelsior met zes punten uit twaalf duels.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 Around, you know it Girl, I'm falling face down Down van ID. Maar er is nog wat nieuws. Hè? Ja, want Excelsior AZ werd dus gestaakt in de rust na 45 minuten vanwege de mist. De doelen waren niet meer goed te zien. Er was geen veiligheid meer te garanderen voor de spelers op het veld. En Kevin Blom besloot dat het duel niet meer werd hervat. Bas we praten over met de trainer van de koploper van AZ, Gertjan jan Velbek. Ik denk dat het een, een verstandige beslissing is van alle partijen om, om deze wedstrijd af te breken. Wat heb jij gezien? Nou, over rechts ging het nog wel. Dat gebeurde vlak voor mijn neus. En dat kon ik nog wel volgen. Maar ik heb Simon en, en Brett Holmen uh, uh, niet gezien. Ik kon ook, uh, en als het uh, daar al wat uh, schermusselingen waren, kon ik niet zien of wij de bal hadden of de tegenpartij. Is het, en dat is achteraf makkelijk, hoor. Moet je zo'n wedstrijd wel beginnen? Of moet je zeggen, dat doen we al niet eens? Ja, ook daar zijn regels voor. Als je de middellijn staat, moet je beide doelen kunnen zien. Um, nou ja, dat konden we. Uh, maar het was al wel zo, na minuut 1... omdat we ook beide vrij donkere shirts aan hadden... dat ik naar de vierde Visual liep en zei... Uh, kun, uh, kun jij het wel onderscheiden? Wie, wie de bal heeft, is het nog wel te zien? Toen zei de vierde Visual, Of kunnen de grensrechters dat zien? Want als ik het niet zie... dan lijkt het mij voor grensrechters aan de andere kant van het veld... Hè, als er gebeuren spellers of iets dergelijks... dat het ook lastig is om te zien. Hè? Vlak voor een neus wil dat nog. Toen zei hij van... Ja, ik heb nog geen klachten gehoord van de grensrechters. Maar die bleken dus... Uh, uh, wel uh, doorslaggevend te zijn in de rust. Hè? Want uh, bij de uh, assistent gaf gaven aan dat het voor hen eigenlijk geen doen was om, om het spel goed uh, te volgen. Met name aan de andere kant van, van het speelveld. En, uh, en Blom die zei, nou ja, ik zit er kort op. Voor mij valt het nog mee. Nou, dat klopt precies met de waarneming die wij hadden. Hè? Aan, aan, aan, aan, aan de dugoutkant kon je het spel nog volgen, maar aan de andere kant niet. Nou ja, en dan komt er nog eens bij. Dat is secundair belang, maar dat natuurlijk het publiek ook helemaal niks heeft gezien. En, uh, en dan moet je gewoon besluiten tot... Er uh, staat te veel belang op het spel, dan moet je gewoon, gewoon stoppen. Op, je, op basis van je eerste antwoord bemerk ik toch dat je niet heel tevreden was... over dat wat je ploeg heeft laten zien vandaag. Omdat je zegt, ik hoop dat de tweede helft beter is. Uh, Klopt dat? Nou, kijk, ik, ik vond wel... Uh, uh, we hadden ons voorgenomen. Hè? We hadden wel een beetje verwacht hoe, uh, hoe Excelsior zou spelen. Dat kost heel veel kracht. Hè? Dus ik heb wel gezegd, van: nou, probeer het tempo zo hoog mogelijk te houden. Want dan, dan komen ze aan het lopen. Dan profiteer je, als je de eerste helft er niet van profiteert, profiteer je tweede helft ervan. Nou, ik vond dat er nog te weinig werd gewisseld, van links naar rechts. Uh, en daarin uh, uh, uh, vond ik ook dat, het, dat we voor ons doen te veel balverlies hadden. En, maar ik zei al, als er dan al een keer aan balverlies werd geleden, weet ik niet waar het er kwam. Dus het is hartstikke lastig om, om daar een goed antwoord op te geven. En, uh, kijk, en het is logisch dat een tegenstander als Excelsior bij ons de, de strijd aangaat, uh, Probeert de organisatie heel lang overeind te houden. Het, het veld compact compact, je hoort de trainer continu roepen, inzakken, inzakken. Nou ja, dan moeten wij zorgen dat we het spel hoog houden. Maar ja, Roy Berens zei al, uh, de crossbal zag geen niet aankomen ja, in, in een heel laat stadion. En ik kan me voorstellen dat uh, de Nick gever Roy Berens regelmatig niet heeft gezien. gert Verbeek zei dat in gesprek met Bas Tichler... naar leiding van de gestaakte wedstrijd tussen Excelsior en AZ. Ja, er is dus niet gestemd op de veelbesproken ledenvergadering van Ajax. Na afloop heeft Johan Cruijff wel aangegeven. Geen heil te zien in samenwerking met de andere leden van de Raad van Commissarissen. Wordt vervolgd en een mooie prestatie vandaag voor Joost Luiten. Hij won het toernooi van Maleisië. En daarmee komen we aan het einde van vier uur langs de lijn op deze middag. Zometeen op deze zender het Radio 1-journaal. En daarna neemt u VP Rood over met instituut Itzerda. En vanavond om tien uur na kaarten vooruitkijken over alle sport van de komende dagen. is met. Robert Meeder in Langste Lijn. En dan weten we dus ook of Henk Grol en Edith Bos erin zijn geslaagd... om het Grand Prix toernooi Hero in Amsterdam te winnen. Bedankt voor het luisteren en nog een zeer prettige avond. Hey Fred, jij wilt toch veel spaarrenten zonder dat je je geld jaren vastzet? Nou, dan heb ik echt een veel betere bank voor je gevonden. <laughs> Eindelijk ontdek ik zoiets een keer eerder dan jij.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 Welk cadeau kreeg de prinses tijdens een groot feest in Carré? En doet de professor nu meer in het huishouden? Een vorstelijke TV-show vanavond 10 voor half tien, Nederland 1. Dit is Radio 1.